Met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft een uur lang gebeld met de Russische president Poetin. Volgens Trump spraken ze over de aanvallen van Rusland en Oekraïne. Poetin zou hebben gezegd dat een reactie van Rusland op de Oekraïnse drone-aanvallen op luchtmachtbasis niet uit kan blijven. Poetin noemde die aanvallen terreurdaden. Ook stelde hij dat Oekraïne doelbewust gesprekken over een bestand saboteert. Trump zegt dat zijn gesprek met Poetin goed was... maar dat het niet zal leiden tot een onmiddellijke vrede. Vito Chukrula, de voormalige advocaat van crimineel van Tachi, zegt dat zijn voormalige cliënt en hem groot onrecht is aangedaan, aangedaan... dat nog altijd voortduurt. Ook zegt hij via zijn advocaat dat hij onschuldig is. Chukrula werd in april opgepakt en zit sindsdien in voorarrest. Hij wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Tachi. Volgens de AIVD heeft Sukrula berichten van Tachi doorgespeeld aan de buitenwereld... en aan het criminele netwerk van Tachi. In het centrum van Keulen zijn drie bommen uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Ze lagen bij een scheepswerf in het centrum. 20.000 mensen moesten hun huis verlaten, maar mochten in de loop van de avond weer terug. De bommen werden maandag ontdekt. De evacuatie startte afgelopen ochtend. Volgens de burgemeester was het de grootste ontruiming in Keulen sinds 1945... In de Nations League heeft Portugal zich geplaatst voor de finale. In München werd met 2-1 gewonnen van Duitsland. Vlak na rust kwamen de Duitsers op voorsprong... maar Portugal wist de wedstrijd om te buigen door twee keer in vijf minuten te scoren. Komende avond spelen Spanje en Frankrijk tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer, het is droog en er zijn brede opklaringen. In de loop van de nacht komt er meer bewolking...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 Biology. Psychology. Now you ask, what does it mean? Why well, it's the study of the chemistry between you and me. The biology, that's biology. -E Your body is hot next to me. You got that sexuality, and you know I love what you do when you do what you do. You got me hot. into the vibes I'm sending you right here. <coughs> uh, you see, love is like a. And no one know what to do when you do what you do. Yeah.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 See See you. Make it, make it, right. make it, make it, right. make it, make it, all right. i make it, make it, I want, right. you all, I want you make FM.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 Kijk, wel luidruchtig op de straat over te steken. Nu en niemand die voor de zebra stopt. en lange kassa Loopt die altijd even na het zal de eerste keer. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van één uur.